Bondscoach Bert van Marwijk is tevreden met de loting voor de WK kwalificatie. En noemt de pool waarin Oranje terecht is gekomen stug maar niet ontspannen.